Het is dus drie uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Afghanistan heeft een jongen van twaalf een zelfmoordaanslag gepleegd. Hij blies zichzelf op op een drukke markt in de provincie Pactica. Bij de aanslag vielen zeker vier doden, twaalf mensen raakten gewond. De Taliban kondigde gisteren een voorjaarsoffensief aan. Doelwit zijn buitenlandse militairen, Afghaanse veiligheidstroepen en mensen die werken voor de regering. De Taliban raden burgers aan weg te blijven van legerbases, vliegvelden, militaire konvooien en openbare bijeenkomsten. Israël schort de afdracht op van belastinggeld en douanerechten aan het Palestijns gezag, totdat vaststaat dat dat geld niet bij Hamas terechtkomt. Dat is een reactie op de overeenkomst die woensdag wordt getekend tussen Hamas en Fatah. Hamas gaat daardoor deel uitmaken van de Palestijnse autoriteit. Volgens de akkoorden van Oslo uit 1993 int Israël sommige belastingen voor de Palestijnen en draagt dat geld later af.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 De gemeente Amsterdam is nog tot vanavond 10 uur bezig met het opruimen van de troep. Er zijn bijna 400 mensen mee bezig, met 16 veegwagens, hoge drugsbuiten en 20 vuilniswagens. Naar schatting wordt zo'n 185 ton afval opgehaald. De Australische wielrenner Cadell Evans heeft de ronde van Romandië gewonnen. Zijn leiderstrui kwam in de slotrit naar Geneve niet meer in gevaar. De Duitse Tony Martin werd tweede in het eindklassement. In de ronde van Turkije was er een Nederlands succes. Kenny van Hummel won de laatste etappe. In de sprint versloeg hij de topsprinters Grijpel, Petaki en Ferrer. Het weer. Vanmiddag blijft het zonnig, het is een graad of 19. Morgen is het opnieuw zonnig en droog met maxima rond 17 graden. En de dagen daarna ook. Dit was het NOS-journaal. Aan de B verkeersinformatie: Er staat een file op de A1 van Amsterdam-Amersfoort... de Amersfoort, tussen knopen Diemen en Muiden, 3 kilometer... En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Rotterdam, Lombardijen en Dordrecht... moeten treinreizigers rekening houden met meer dan een uur vertraging. Door een stroomstoring rijden daar geen treinen. Waar, oh waar, beginnen we. Gewoon bij de koploper. FC Twente tegen Willem II. Bas tegen Bijna, bijna was het 1-0 voor Twente. Maar Ruiz raakte de paal na een voorzet die puntgaaf was van de Jong. goede aanname, twee stappen lopen op 7 meter van de goal. En de bal nog heel behoorlijk ingeschoten ook. Maar de paal staat succes voor Twente in de weg. 0-0 na dik een half uur. Ere Vena, Jax, Roland van der Geer. Het doelpunt van Soulemani, Maar eerst van Vajrin staat het 1-1 in het Abelentse stadion na 33 minuten. Veel kansen zijn er niet meer geweest nadien. Wel twee schoten van Ajax van Vertongen en Alderwereld bij de over de goal En wel wat dreiging van Heerdeveen. Maar het is even wat rustiger aan nu in Friesland. 1-1, dus de stand na 33 minuten. De nummer 3 PSV thuis tegen Vitesse en die haalt kamp. Ook bijna, bijna op voorsprong. Het schot van Zusak met heel veel moeite door Rome gekeerd. Het staat nog altijd 0-0. Men houdt zijn hart vast hier in Eindhoven. Dan gaan we even naar Excelsior Utrecht, want daar was een doelpunt gevallen. Arno, melden we vlak voor het nieuws. Ja, er is een doelpunt gevallen. Er komt misschien de tweede, er komt inderdaad de tweede. Bergkamp maakt 2-0 na een prima voorzet van Segelaar. Utrecht eigenlijk van de mat gespeeld. 1-0 werd het door Roorda naar een prima assist alweer van Ryan Kolwijk. Die man is bijna bij alle aanvallen van Excelsior betrokken. En nu dus 2-0. En de waren al twee fantastische reddingen van vorm. Eén op een bal van Klaasje. Nou, die was werkelijk van een meter afstand. één op een schot van Roorda, die daar toen bijna al de 1-0 maakte. Kortom het dat al meer kunnen zijn dan die 2-0. Doet Utrecht dan helemaal niets. Wel één bal net van Mertens. Een prachtige bal, maar Pellats... Tikte die maar net uit zijn doel. Maar Utrecht op een 2-0 achterstand. Kortom, plaats 8 in de Eredivisie divisie lijkt vakant. Ja, en van de andere kant, Excelsior op voorsprong zal de graafschap niet leuk vinden. Het speelt dan elkmaar tegen AZ Ragnar Niemeijer. Het staat met 1-0 achter. Dik 10 minuten nog tot aan de pauze. Grote kans gezien voor Poupon tijdens het nieuws. Schot. Hard van binnen het strafschopgebied. Maar die bal werd aangeraakt. En ging uiteindelijk over het doel van AZ. De Ploeg. Die dus met 1-0 leidt. VVV, Venlo tegen Feyenoord Henk. Kok. Het is 1-0 geworden voor VVV door een doelpunt van Moussa. Een geweldige uitbraak, een counter van VVV... waarover het algemeen domineert in deze wedstrijd. Ousjebo strandde in eerste instantie nog op doelman Mulder. Maar vervolgens kwam de bal voor de voeten van Moussa. 1-0 voor de VVV. Dat is niet onverdiend. Hoewel ik hier een paar minuten geleden ook bij Naldeman. tot van een kans kreeg. Om Feyenoord aan de leiding te helpen. Dat is niet gebeurd. Moussa 1-0 voor VVV. Genoeg doelpunten bij Adel Den Haag tegen FC Groningen. Even en apel. Zo is het maar in het voordeel van FC Groningen. Terwijl ADO Den Haag de sterkere ploeg is verwoed. En fanatiek aanvalt in een hoog tempo via de zijkanten. Vooral via Verhoek maar ook via Vicento. Probeert men die rust Boeljekin in stelling te brengen. Boeljekin kopte ook wel één keer raak. Maar Groningen heeft twee keer gescoord. Er staat hier dus op voorsprong. Nak Breda, hier raak, Almelo, Nak nog maar met team, Bob van het dak. Inderdaad, en Utrecht achter, Feyenoord achter. Dat is goed voor Heracles natuurlijk. Maar ja, de ploeg uit Almelo staat zelf ook achter hier in Breda... met 1-0 door die goal van Amoa. Inderdaad, nak met 10 man, rood voor VR. Daarom is er ook gewisseld aan de kant van de thuisclub Milano. Koenders is erin gekomen in plaats van Jonas Kolka. En Koenders uh, die neemt dus de positie rechts achterin over van VR. En nak dus met een aanvaller minder. Maar dus nog wel altijd op een 1-0 voorsprong na 34 minuten voetbal. Roda wil graag vieren worden, maar staat er wel... Op op achterstand tegen NEC, Frank Wilaard. Sterker nog, die achterstand is verdubbeld na 35 minuten. Roda wordt bij vlagen weggespeeld door NEC. Een schitterende aanval leidde tot de 2-0 over vele schijven. Het eindstation heette Amieu. Hij maakte zijn eerste goal van dit seizoen voor NEC. Dat is altijd mooi. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen je eerste goal maken. Dat wordt dan uitgebreid gevierd. NEC in het eerste half uur duidelijk beter dan Roda. Twente, Willem II. We zijn toch ruim over het half uur heen, Bas? Ja, maar Twente heeft de laatste week in de eerste helft vrij veel moeite om te scoren. Ik geloof dat dan een paar keer op een rij 0-0 is bij rust. Zo even wel weer een knappe kopbal van Ruiz. Gevonden door de rechtsback door Rosales. Maar een goede redding ook van Kujovic. Die de 1-0 voorkomt. Prachtig gekopt, tegendraads, de verre hoek gezocht. Maar Kujovic, niet de slechtste doelman, vertrekt aan het einde van dit seizoen ook al naar België. Dat is zeer populair. En hij had een goede redding in huis. We gaan heel snel naar Andy in Eindhoven. Wat is hier? Hij is er het doelpunt voor Eindhoven, oftewel PSV scoort. Het is 1-0 geworden. En eigenlijk het zwarte schaap dit hele seizoen. Marcus Berg zorgt voor de bevrijdende, opluchtende treffer voor PSV. Weer goed werk van onder andere Zuzak. ...komt de bal bij Berg terecht en die uit de draai haalt uit. En het is een niet al te hard schot, maar zeer goed geplaatst, waardoor Elor in kansloos is. PSV heeft wat het wil. Met name de supporters willen dit zo graag de voorsprong. En er barstte dan ook een ongelooflijke vreugde uit in het stadion toen de treffer daar was van Marcus Berg. Zijn achtste van het seizoen is een hele belangrijke, want PSV leidt tegen Vitesse met 1-0. Virtuele stand. Twente na een half uur spelen. 69 punten. AXC komt op 68 punten. En ook PSV 68 punten. We gaan door. Twente wil om twee. Bas tegen Acht Ach minuten nog in de eerste helft. Vrij schop. Twente vanaf de linkerkant Een dus het hoekschop wordt. Het bal ligt tegen de achterlijn aan aan een overtreding op Buizen. En de bal is nu prooi voor Jansen. In één keer kan dit echt niet. Hoewel, bij Theo Jansen weet je het nooit. Maar het zal een voorzet worden. De koppers hebben zich voor dat doel gemeld. Dan komt de bal op de tweede de paal. Wordt wel gekopt door Wisselhof Maar die kopt hem terug richting de penalty -stip. En daar staat van zijn ploeg niemand. Het uitverdedigen van Willem II oogt wat paniekerig. Zoals ik vind dat de Tilburgers in de laatste fase toch wat minder rustig zijn. Dat in het begin nog wel uitstralen. Maar nu eigenlijk wat minder. Nu is Janssen aan de bal weer gekomen aan de linkerkant van het veld. Opnieuw de bal dat strafverbied in ingepompt. Douglas moet de lucht in. Douglas kopt. Dan komt de bal van de voeten van de Jong. Die maait er overheen. En dan kan Willem 2 uitverdedigen. Het leek alsof de Jong en Ruiz die allebei de bal in hun buurt zagen komen... eigenlijk op elkaar wachten. Nu aan de andere kant wel een counter voor Willem II met Lasnik aan de bal. Janga is mee. Lasnik moet even wachten om te kijken of er nog meer steun komt. Die wordt dan in de persoon van Ippel gevonden. Maar dan heeft Twente inmiddels wel weer zes mensen achter de bal. Is Buizen terug en met een prima sliding herovert de Belg de bal voor Twente. Jansen dan aangespeeld op de punt van zijn eigen strafstopgebied. Terug naar Buizen. Het uitverdedigen is moeilijk omdat Willem 2 nu veel druk zet. Maar de eerste de beste tegenstander die dan Buizen tegenkomt is dus Ippel. Die geeft hem een duw. En een vrije schop gaat volgen voor FC Twente. 0-0, net nog 7 minuten te gaan. We gaan weer eens kijken in Den Haag. Even ten Napel. wat is er aan de hand? Strafschop voor Ado Den Haag. Een zeer betwistbare strafschop. Waarschijnlijk zegt dat Pieter Vink is gedecideerd. Het is Veldmaten de vervanger van de geschorste krankvist. In duel met Buljikin. Buljikin deed dat slim. Ging over de schoen bij Veldmaten. En Pieter Vink geeft een strafschop plus een gele kaart. Dat schijnt tegenwoordig mode te zijn. Maar het hoeft helemaal niet als de overtreding niet zo... Bouljikin is. gaat zelf die strafschop nemen. Met Luciano op de doellijn. De Braziliaan een penalty killer. Hij kan dat. Hij is snel. Hij is bewegelijk. Hij is katachtig. Maar hij is niet bestand tegen Dimitri Boujikin. Die zijn 21ste goal van dit seizoen scoort. En zo is het bij Ado Den Haag tegen FC Groningen. 2-2. We gaan naar pas. 1-0 voor Twente. Tegen Willem II. Het is de Jong die in combinatie met Ruiz dat mag je zeker niet vergeten te zeggen. Zorg dat die stand in de slotfase van de eerste helft op het scorebord komt. De Jong voor de Goede Orde geeft het laatste tikje. Maar de paas die de verdediging van Willem II open rijdt in de richting van Ruiz is precies goed. Ruiz kapt een tegenstander en de doelman in één beweging uit. En schuift de bal breed. En het is Luc de Jong die hem alleen maar hoeft binnen te lopen. Het is een doelpunt voor Twente in de slotfase van de eerste helft. En dat betekent dat Twente op titelkoers blijft. 1-0 in Enschede. En dus weer de nieuwe koploper is. En dus staan Twente voor. Staat PSV voor. En staat Ajax gelijk, Roland van der Weer? Ja, 1-1. Nee, nee, nog altijd na 40 minuten. Nu wel een uitbraak van Ajax. Na een corner van Herenveen die afgeslagen is. Ebicilio is op de helft van Herenveen. Maar is alleen. Daar komt Sulemani Die steekt achter hem langs. En Janmaat moet dan ingrijpen in zijn eigen schapsopgebied. En dat doet de achter van Herenveen prima. Twee momenten zijn er overigens geweest. Schot van Eriksen. Net over de lat op aangegeven van Soelemani. Goede actie waarmee die Breuner het bos in stuurde. Sulemani doet het goed hier op het gras in Herenveen. Maar dat weten ze in Herenveen. maar al te goed. Want hij speelde hier. een jaar fantastisch. En dos net op een vrije trap van Berends. Ook net overgekopt. De goal van Ajax. En nu dus even de dreiging uit die corner van Narsing. Waar Berends bijna leek te schieten. Vervolgens Ajax onderschepte. En nou ja, de rest heeft u gehoord. De uitbraak van de Amsterdammers. Ajax weer met balbezit. Op de helft van Herenveen. Iets aan de linkerkant. Ebicilio wordt eigenlijk makkelijk van de bal gelopen. door Hartloend. Maar die levert hem dan weer in bij Anita. Anita Ebicilio. Dan Anita weer in de as van het veld. Vindt de lopende Eriksen. Weer terug naar Anita. Dan is de ziel aanspeelbaar. Ook in de as. Iets rechts. Dan kijkt de ziel. wil die een steekballetje geven. Nou, het wordt de jong. Dan moet de jong weer terug naar Al de Wereld. Al de Wereld schuift zich dus gemakkelijk in. Oh, dan wordt de jong vrijgespeeld. Rechterkant schaf op het gebied. De jong schiet. Stoer met een prima redding. Daar stond de jong toch ineens akelig vrij. En waren de heren veen-spelers even uit het oog verloren. Het slechte uitverdediger van Narsing. Levert weer balbezit op bij Ajax. Anita weer zoeken en vinden. Oh, Soelemanie. Soelemanie. Nog altijd Soelemani. En dan schiet hij de bal vanaf de de linkerkant van het strafschopgebied. net naast de goal van Heerenveen. Dat blijft hier 1-1. Henk Kok. Dit nee, is 0-0 nee, is... een... voor VVV. Hier in uh, Venlo 1-0 voor VVV tegen Feyenoord. En VVV is de meest aan. En... En Bob, Bob van de Bob Tak van de heeft tak, ook een ja, doelpunt. Ja, daar heeft uh, Nak een penalty gemist. Donny Gorter achter de bal. Hij was ook degene op wie de overtreding gemaakt werd. En is dat niet de voetbalwet dat je dan zelf de penalty niet mag nemen? Nou, Gorter deed het in ieder geval niet goed. Hij schiet de bal in de handen van Pasveer. En zo laat nak een unieke kans liggen om de score te verdubbelen. En komt Herakles hier dus met de schrik vrij. Het blijft 1-0 in Breda, 41ste minuut. Henk Kok, jij begon aan een verhaal bij VVV tegen Feyenoord. Ja, het is nog steeds 1-0 voor de VVV. En is Baasje erover? Over de inzetten van Feyenoord. Van ik, kan, ik heb bepaald niet de indruk gekregen dat Feyenoord hier gewoon vecht voor de laatste kans. Om in elk geval bij die eerste acht te komen. Die achtste plaats te bezetten. Ook even te bedenken dat Utrecht op achterstand staat. Maar laten we gaan kijken naar een hoekschop. Een hoekschop voor Feyenoord. Eén goede kans hebben ze gehad. Een Wijnaldum. Kastanjos was er ook een keertje dichtbij. Maar die bal kwam te dicht onder hem. En ik kon maar moeilijk tot een schot komen. Even de hoekschoppen meenemen. Wordt er nog gekopt? Ja, er wordt wel gekopt. Maar die bal gaat gewoon over over de doellijn doelschop voor VVV. 1-0 staat VVV voor tegen Feyenoord. En het is 20 jaar geleden dat Feyenoord hier voor het laatst heeft gewonnen. BSV, Vitesse, de standen zijn nu zo. Is ideaal scenario voor Eindhoven en die Oudkamp. Nou, dan moet FC Twente nog wat punten laten liggen. Dat is het helemaal mooi, maar inderdaad, wow. het gaat wel. Het gaat wel precies zoals men heel graag zou willen. Namelijk dat Ajax of en of Twente punten zou uh, verspelen. En dan kunnen ze volgende week of over twee weken tegen ze Groningen uit uh, uh, gewoon uh, kampioen worden. Ja, gewoon. Uh, dus men is nog in de race. Zeker omdat uh, PSV 1-0 voor staat. Anderhalve minuut voor rust. Wat uh, gele kaart en wat uh, uh, zaken gezien. De belangrijkste zaak was dat de doelpuntenmaker Marcus Berg naar zijn doelpunt richting het publiek even de vinger op de mond legde. Zo van wezen jullie nou maar eens een keer stil. Nou, dat heeft hem op een. Een enorm fluitconcert te staan, komen te staan. Uh, ge, toen hij weer in balbezit kwam. En nu is hij weer in balbezit. Raakt de bal kwijt. Een beetje gejuich van de harde kern. Maar hij heeft de bal weer terug. Marcus Berg speelt hem naar Toyvonen. Die zeer actief is. Bal net naast heeft geschoten. Maar zeer goed speelt. Net als Zuzak. Zuzak nu in balbezit. Gaat het straks op gebied binnen naar de achterlijn. Bal voorgeven. Dat lukt net niet. Uitverdedigen van Vitesse. Vitesse dat door die tussenstand van Excelsior ook nog in de problemen kan komen. En dus iets zal moeten doen tegen PSV. Het is slechts 1-0. Een minuutje voor rust door het doelpunt van Marcus Berg. Bij PSV tegen. Inmiddels rust bij ADO Den Haag tegen FC Groningen. Het staat er 2-2. Voor ADO scoorde Bulekin twee maal. Eén keer uit een penalty. En Andersson en Stenman waren de doelpuntenmakers voor FC Groningen. Gaan wij meteen weer terug naar FC Twente tegen Willem II. Bas Tegeler. Slotfase van de eerste helft. Nog een minuut te gaan. 1-0 de voorsprong voor Twente. De goal van de jongens. terwijl nu Richters probeert om langs Brama te glippen. Dat lukt niet. De bal rolt eigenlijk uit het duel weg voor de voeten van Landsaat Die hem alweer heeft ingeleverd bij Rosales. En dan wijst Ruiz waar hij de bal wil station heet opnieuw Landzaad op Dijgeld. Nu krijgt Ruiz wel de bal Terug van de middenlijn. Draait weg, wordt fel opgejaagd door Pereira. Blijft op de been, gaat dan toch naar de grond. Geen overtreding, Willem 2 neemt over met Lasnik. Zou een uh, kans kunnen zijn, maar dan wordt er geschoten van grote afstand. Of dat nou de verstandigste keuze was, vraag ik me in alle eerlijkheid af. Maar als je niet makkelijk voetballend in de buurt van het doel van je tegenpartij komt... is het ook wel te begrijpen dat je, zeker als je de kwaliteiten hebt... zoals de Oostenrijker, het is van grote afstand probeert. Het is de tweede keer dat hij het doet, de tweede keer dat het overigens totaal mislukt. Maar zo heeft Michailov in ieder geval eens een keer een bal geraakt. De keeper van Twente, want daar is hij dus in de eerste helft nauwelijks op de proef gesteld. Rosales aan de rechterkant van het veld. Ruiz gaat, maar dan is de paas niet goed van Rosales. Wordt onderschept door Pereira. Het uitverdedigen van Willem II met Van der Heijden. En opnieuw de bal terug naar Pereira die dan onder druk wordt gezet. En ook de weg naar de doelman is nu afgesloten. Het uitverdedigen laat dan zwaar te wensen over. De bal wordt door Willem II ingeleverd bij Lanzaat En opgevangen door Jansen aan de linkerkant van het veld. Jansen kijkt om zich heen. Is er steun? Nou ja, dat doet er niet meer toe. Het is namelijk rust. Makkelie fluit. Twente leidt met 1-0 door een goal van Luc de Jong. Het is ook rust in Eindhoven. PSV Vitesse 1-0 doelpuntenmaker Berg. Maar in Heerenveen wordt nog een voetbaldronend van de Geert. Ja, en hoe? Er wordt druk gezet op beide doelen. Stand is nog 1-1. Extra speeltijd loopt inmiddels. 1 minuut heeft Bramhaar besloten toe te voegen aan dat eerste bedrijf. En Demi de Zeel heeft het balbezit namens Ajax op de helft van Heerenveen. Daar waar Ajax steeds vaker en vaker te vinden is. Maar er is gescoord bij Ragnar. AZ, we zitten in de extra tijd van de eerste helft. En Holmen in de as van het veld kijkt en wacht en schiet dan... en plaatst de bal buiten het bereik van Waterman in de hoek. Waarom valt niemand bij de graafschap daar op dat middenveld? Holmen aan, die alle tijd een ruimte krijgt om uit te halen. AZ leidt tegen de graafschap in de extra tijd van de eerste helft met 2-0. Goed schot, had hem niet mogen komen. Zo Je is het ook wel weer. En inmiddels rust in Venlo. VVV Feyenoord staat op 1-0 door ja. goal van Moussa. Gaan wij weer terug... Maar Heerveen tegen Ajax, ja inderdaad, naar Ronald van der Geer. Ja, waar haar net voor rust heeft gefloten. Einde dus van 46 minuten spectaculair voetbal. Geeft me nog wel even de gelegenheid dat het net zo goed 2 en dat kunnen zijn. Voor Heer de Veen. met een uitbraak over de linkerkant waar Gouweleel doorbrak. En een voorzet gaf op maat eigenlijk de hele verdediging van Ajax weg. En daar kwam Hakloent binnenlopen. En die hoefde hem echt alleen nog maar langs Doeman Vermeer te koppen. Maar kopte hem naast de goal van Ajax. Daarom gaan we in het Abelensra stadion rusten met 1-1. Frank Wielard, NEC, legt Rode over de knie thuis. Ja, voorlopig in ieder geval wel. De storm is een beetje gaan liggen. Maar het is nog altijd wel 2-0 voor NEC in Nijmegen. En uh, ja, nu heeft Roda wel wat meer initiatief. Namelijk wat meer de bal gekregen. En staat George buitenspel. Zit het diep in de blessure. Tijd hebben we drie minuten erbij gekregen. Daarvan hebben we er inmiddels twee op zitten. En Roda, dat heeft wel eens waar de bal. Maar voetbalt echt in slakken tempo. Komt niet of nauwelijks bij de spits. Ze heeft enorm veel moeite om uh, die drie verdediging die NEC heeft opgetrokken. Om die te slechten op het middenveld. Dus het is heel druk. En dat zijn ze bij Roda daar niet gewend. Daar willen ze graag namelijk van al hun tegenstanders wegrennen. Maar dat zijn er nu zoveel dat ze maar niet wegkomen. K. zoekt naar de vrije man. Gaat hij niet vinden. Dus maar de loge proberen aan te spelen door de lucht. Skobu teruggetrokken op het middenveld. Vormer kan er dan doorkomen. Maar zit Davids er goed tussen. er kan oprapen. Maar dat doet hij niet. Hij schiet gewoon de bal weg. Om die minuten maar zo snel mogelijk weg te krijgen. Goosen pikt dan op. Maar laat de bal over de zijlijn gaan. En dan kan Roda weer gaan aanvallen. Maar zal dat die 2-0 achterstand voorlopig niet gaan goed maken. Want er komt zo eerst een pauze in. Rust is het in NAC, bij in Breda bij NAC. Er staat 1-0 door een goal van Amoa. Gorten miste daar een penalty en er was ook een rode kaart voor V-her van NAC. Gevoetbald wordt er nog wel in Rotterdam bij Excelsior FC Utrecht. Arno Vermeulen. Zit er daar in de extra minuut van de eerste helft. Maar die 2-0 stand voor Excelsior. Uh, Utrecht had daar wat aan uh, kunnen doen. Mertens met een geweldige solo vanaf de achterlijn. Uh, ziet hij daar van Wolfswinkel voor de goal staan. En die geeft hem voor. En van Wolfswinkel staat zo ongelooflijk vrij. Als hij ja knikt, is het een doelpunt. En hij krijgt hem boven op zijn hoofd. En de bal gaat er overheen. De moeze die Utrecht niet speelt omdat hij niet uit de voeten kan op Kunstgras. Nou, als die er gestaan had, had die bal er zeker in gezeten. Dan hoef je echt geen stap voor te lopen. Utrecht laat dus een enorme kans liggen. Dus 2-0. En Excelsior heeft een beetje geluk, want Bergkamp geeft elke boogstoot aan Assari raakt hem vol in het gezicht en als de Belgische strijder dat had gezien, dan had Excelsior met tien man verder gemoeten. Diezelfde Belg vervekken fluit nu voor het einde van de eerste helft. Excelsior gaat rusten tegen FC Utrecht met een 2-0 voorsprong. Gaan wij alles eens even op een rijtje zetten hier. Er is drie kwartier en een beetje zit het erop voorlopig. Even rusten overal. Twente leidt dus thuis 1-0 tegen Willem II. Heerenveen, Ajax, doelpunten vielen in de minuut 1-1. PSV leidt thuis tegen Vitesse 2-0. AZ staat voor 2-0 tegen de Graafschap. NEC Roda staat 2-0. ADO Groningen staat 2 tegen 2. Excelsior Utrecht 2-0. NAC Breda, Heracles Almelo staat 1-0 en NEC Roda 2-0, zei ik wel. En VVV eh, Venlo tegen Feyenoord staat 1-0. Even voorzichtige consequenties met betrekking tot de stand. FC Twente komt daarmee op 71 punten, virtueel dus. En PSV en AX komen op gelijke hoogte 68 punten. Het kan nog spannend worden volgende week of over twee weken de laatste competitieronde. AZ doet zeer goede zaken om de vierde plek. Staat nu op 59 punten virtueel... en neemt daarmee flinke afstand van ADO, Roda en Groningen. We zouden zou daarmee zelfs zeker zijn van die vierde plaats. En om de strijd om plaats 8 wordt het wel heel spannend, want de ploegen staan bijna allemaal achterstand daar. Utrecht, Heracles, Feyenoord allemaal op achterstand. Onderin, VVV loopt verder uit bij Willem II en zou daarmee veilig zijn als het allemaal zo blijft op de velden vandaag. Thank you for being a Travel down a road and back again Your heart is true a pal and a confidant I'm not ashamed to say I hope it always will stay this way En we and En thank you for being a friend. We hoorden hem al even voor al het voetbalgeweld: het van Wendt bij de Finale Wereldbeker Springen in Leipzig. Ed. Net zo spannend is het uh, eigenlijk hier als in uh, Nederland bij al die wedstrijden. Het publiekje zit op uh, puntje van de stoel. Zeker als de Duitsers de laatste twee gestart waren. Als laatste in de eerste omloop. Marco Kutscher en Christian Alban stonden beide gelijk met nul punten. Als, op basis van de uitslagen in de beide voorgaande wedstrijden op donderdag en vrijdag. Maar Marco Kutscher die, uh, ja, deed het uh, nog eens een keer extra goed over. Foutloos. Maar had in de barrage van de wedstrijd uh, vrijdag een uh, springfout gemaakt. En de paard heeft. Dus één balletje aan de benen. Maar de enige die geen balletje aan de benen heeft. Dat is het paard van Erik Lamaas. Het paard Hickset, Nederlands gefokt. Die staat nu op de derde plaats. Want die is foutloos gebleven. En met zes punten achterstand. Op Marco Kutscher, die dus aan de leiding gaat. En tweede is Christian Alman, Want die maakte in de laatste rit Tadoubé. Zijn paard, 11-jarige ruin. Die maakte een springfout. Maar als we dan even kijken naar Gerco Schreuder. Want die stond derde na de eerste twee wedstrijden. Wel, die maakte, terwijl hij nog geen enkele fout had zijn paard Eurocommerce New Orleans. In deze eerste uh, manche van de laatste wedstrijd maakte hij twee springfouten. Toch al uh, eigenlijk onverwacht staat hij op negen punten. Maar dan hebben we nog een Nederlander die een rol speelt. En die is opgeklommen van de elfde naar de zevende plaats. Juro Dubbeldam, een voortreffelijk foutloos parcours. Over een parcours waar heel veel fouten zijn gemaakt vanmiddag. En dat zal in de tweede manche zo dadelijk. Die uh, over een geheel nieuw parcours gaat zeker uh, ook het geval zijn. Hij was mooi foutloos, de kerst Nederlands kampioen. Hij deed dat vorige week in Milo met BMC Quality Time. Hij start hier BMC van Gruns van Simon. Het paard waarmee hij het jaar daarvoor Nederlands kampioen werd. Of Nee, dat was in, twee, ja, was in 2009, het jaar daarvoor. Maar goed, Dubbeldam dus mooi nu naar de zevende plaats op elf punten. Uh, het moet dankzij de fouten van de anderen zijn. Met name dus Koetje of Gerko Scheurden met zijn huidige vijfde plaats. En Jeroen Dubbeldam uh, met zijn huidige zevende plaats. Nog een plaatsje gaan stijgen. Wie niet start in deze tweede mars, dat is uh, Harry Smolders. Want alleen de beste twintig die gaan van start. En de, voor hem helaas niet meer. Gaan wij het hebben over uh, motorsport. Uh, Hans Loosenoord is hier uiteraard even in alle rust van het voetbal in de studio neergestreken. Want uh, we zitten in Estoril Hans, dit weekend. Hè? En de grote mannen, zoals ik ze altijd maar noem, maar de MotoGP. Gaan we daar maar even mee beginnen? Die hebben al gereden. Ja, die hebben gereden. Een uh, niet zo spannende wedstrijd overigens. Het was Gorgo uh, Lorenzo, winnaar van de laatste drie edities... van de Grote Prijs van Portugal, die ook als favoriet was gestart. Lange tijd aan de leiding ging, maar hij werd als een schaduw gevolgd... door Dani Pedrosa. En ja, die had duidelijk wat over. Die pakte hem vijf ronden voor het einde, liep toen weg en won de wedstrijd. Ja, voor Pedroza een belangrijke overwinning, zijn eerste van dit seizoen. Voor Lorenzo een vervelende nederlaag, maar hij gaat nog steeds aan de leiding in het kampioenschap. Er zijn overigens tijdens die trainingsdagen toch wel wat conflicten geweest. Een probleem met Simoncelli en Lorenzo, die uh, geen goed woord voor elkaar over hadden, elkaar beschuldigden van veilig rijden. Simoncelli gestart vanaf de tweede startplek, kwam al in de eerste ronde ten val. Ja, en dat probeerde Lorenzo misschien wel te zeggen met gevaarlijk rijden. De jonge Italiaan neemt af en toe wat te veel risico. En ligt dat seizoen wat dat betreft nu ook helemaal open? Want het is een, het is een close geheel, hè, dit seizoen. Ja, absoluut. Het ligt echt open, want Lorenzo gaat aan de leiding... heeft maar vier punten voorsprong op Pedroza. De Honda-motoren zijn het snelst. Casey Stoner werd overigens ook met zijn Honda-machine derde. En vierde werd Dovizioso. Die klopte oud-wereldkampioen Valentino Rossi op de streep. Verschil 0,02 seconden. Bijzonder spannend. Maar uh, na dit weekend wordt er getest, morgen op het circuit van Estrella. Dan worden nieuwe dingen op de motoren geprobeerd. En de verwachting is toch dat Rossi in de loop van het seizoen... weer wat dichter naar die kop toe gaat kruipen. Maar uh, op dit moment heeft Lorenzo het moeilijk. Hij gaat nog aan de leiding als titelverdediger. Maar uh, het wordt een heel zwaar jaar voor hem. Dan hebben we nog twee andere klassen. Eén, uh, dat zijn de kleine jongens, noem ik dat altijd. Mag niet voor jou, die komen straks pas. Hè. Maar die andere klas heeft ook gereden. Ja, de motor 2 heeft ook gereden. Uh, Stefan Bradel heeft die wedstrijd gewonnen. Uh, mede doordat de koploper in de wedstrijd, uh, Andrea Iannone... in de laatste uh, ronde, of in het vlak voor het einde, ten val kwam. Uh, die staat nog steeds tweede in de tussenstand voor het kampioenschap. Bradel gaat er aan de leiding. En omdat we in Portugal met een uur tijdsverschil een totaal ander tijdschema hebben... startte die 125e C-klasse pas om half vier. Oké, okay, nou dank. Dan horen we straks... Uh, Ongetwijfeld nog even wat meer over. Hebben wij nog een volleybalbericht? De volleybaldames van Weert hebben voor de tweede keer de landstitel veroverd. De ploeg won de beslissende vijfde wedstrijd in de Best of five met 3-1 van Pollux. en is daarmee dus landskampioen geworden. Radio 1. Het NOS Journaal. Het is iets voor half 4, maar zo meteen willen we weer bij het voetbal zijn. Nou, net wel.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 In Afghanistan heeft een jongen van 12 een zelfmoordaanslag gepleegd. Hij blies zichzelf op op een drukke markt in de provincie Paktika. Bij de aanslag vielen zeker vier doden en twaalf mensen raakten gewond. De Nederlandse spoorwegen zijn tevreden over het verloop van Koninginnedag. Morgens is twee keer aan de noodrem getrokken en liepen een aantal mensen over het spoor. De daders zijn onmiddellijk beboet. De terugreis van zo'n 250.000 mensen uit Amsterdam met extra materieel en personeel verliep voorspoedig. En de komst van Oost-Europeanen naar Groot-Brittannië is goed geweest voor de Britse economie. In landen met een strenger immigratiebeleid was juist sprake van lagere economische groei. Sinds 2004 vestigden zich 700.000 Oost-Europeanen in Groot-Brittannië. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie. Op de A9 ook maar richting Amstelveen staat voor knopend dorp. een file van drie kilometer. Daar is een auto met aanhanger geschaard, de rechterrijstrook is daardoor dicht... En er is vertraging bij de spoorwegen tussen Rotterdam, Lombardije en Dordrecht. Hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een stroomstoring rijden daar geen treinen. Het is bijna half vier. De rust zit er zo'n beetje hier en daarop. Iedereen zal elkaar standen wel gehoord hebben. We gaan op naar de tweede helft. In Eindhoven zullen ze best tevreden zijn, Andy. 1-0 voorsprong, Ajax gelijk. Het kan allemaal nog, hè? Ja, en dat is ook echt het gevoel wat je hier in de, sorry, in de rust hebt gekregen. De aftrap is aanstaande, wat heet. Die is net genomen door PSV. PSV zal er een paar bij willen maken. Maar goed, het saldo is al goed genoeg. Voorafgaand aan deze speelronde. Plus 44, Ajax plus 39 en Twente plus, plus 29. Dus dat zit wel goed. Nu nog even meewerken door die andere ploegen. Ajax doet dat goed. Twente zijn ze wat minder tevreden over hier in Eindhoven. Maar ala, balbezit voor Berg. Uitgevloten na de die toch dat belangrijke doelpunt maakte, omdat hij het publiek stil wilde hebben en het uh, publiek zeker niet stil kreeg. Als het balbezit voor Bauma? Een heel matig opererend overigens uh, Vitesse heel veel op de eigen helft, spelend en aanvallend, heel weinig ook laten zien. Nu dan misschien, als er de overname is voor Vitesse, gaat de bal naar Boni die helemaal alleen op een uh, Boni-eiland staat en de bal ook meteen kwijtraakt omdat hij met, zijn, uh, met drie man om zich heen meteen uh, tegenstanders ziet en dus gaat PSV overnemen. Ik verwacht eigenlijk dat PSV snel de 2-0 maakt en dan lekker met radiootjes in gaat spelen om te kijken hoe het op die andere velden gaat. De tweede helft is begonnen, is een minuutje of anderhalf oud. En het staat nog altijd 1-0 door het doelpunt van Marcus Berg voor PSV tegen Vitesse. Twente en Ajax nog niet begonnen. Er wordt wel gevoetbald bij ADO Den Haag tegen FC Groningen. Even ten avel. Daar is de tweede helft zojuist begonnen bij de stand 2-2. Twee, twee, twee ongewijzigde teams, een bal over de zijlijn gegaan. En Stenman, de man van de tweede Groningse goal, de Zweedse linksachter. Die het volgende seizoen dus in de Belgische competitie bij Club Brugge is te bewonderen. Dat verbaast mij enigszins, want Stenman dat lijkt mij nou typisch zo'n speler die wel wat hoger op had gekund. Een speler misschien wel voor de Duitse Bundesliga, maar kennelijk heeft hij toch zelf besloten om naar het mooie Brugge te verhuizen. Groningen in de aanval, maar die aanval wordt onderbroken door Lex Immers. Immers terug naar zijn schorsing, na zijn uh, zangwedstrijd hier in het stadion. Zoveel besproken en zoveel over geschreven, zoveel over gezegd. Immers is dus weer terug en uh, Immers heeft een uh, vrije trap meegekregen. Gegeven door scheidsrechter Pieter Fink en die vrije trap wordt genomen door Ado Den Haag, door Leventer. De rechtsachter, die hem kort gaat spelen naar Koem. Koem, een van de twee centrale verdedigers. Koem kijkt of die boelje kan bereiken. Dat kan hij niet. Hij durft niet diep te spelen. Gaat nu lopen. Steekt de middellijn over. Waar kan hij naartoe spelen? Hij kan hem toespelen naar Vicento maar die bal wat onderschept door Kieftenbelt, De rechtsachter van FC Groningen dan Enevoltsen. Dan misschien weer een van die uh, omschakelmomenten van FC Groningen dat het heel goed doet met Andersson en Bakuna voorin. Maar nee hoor, Ado Den Haag heeft controle over de wedstrijd. Een wedstrijd die nog gelijk staat 2-2. Heerenveen Ajax, ook weer begonnen. Ja, en het is 2-1 voor Ajax. Het is uh, Eriksen die het doelpunt Het maakt 28 seconden na de aftrap. Ajax toch niet in een al te hoog tempo op de helft van Heerenveen. En uiteindelijk het steekballetje van... Ik dacht dat het de Jong was op Eriksen. Die zich dan wurmt langs Michel Breuer. En zo groot staat met stoer Ellegard. En die bal beheerst binnen tikt. En zo zit nog niet eens iedereen op zijn plek. in het Lensra stadion. En zo heeft Ajax al een doelpunt gemaakt. Via Christian Eriksen. Een droomstart dus voor de Amsterdammers. In het uh, tweede bedrijf van uh, deze wedstrijd. Christian Eriksen zet uh, Ajax in een vrij gemakkelijke aanval. Op een uh, 2 1 Voorsprong. Terwijl Heerenveen nog de thee aan het verwerken is. Kijkt het nu naar het scorebord en denkt. Goh, wat is ons nu toch gebeurd? Maar Ajax staat wel voor. In Friesland, 2-1. En is die goal al doorgekomen in Enschede bij FC Twente, Willem 2, Bas. Dat neem ik aan, waar de tweede helft trouwens ook begonnen is... met een 1-0 voorsprong voor Twente. 35 seconden om precies te zijn. Maar uh, het is nou helemaal zo dat als nou Heerenveen scoort... dan hoor je dat hier wel. Als Ajax scoort, dan hoor je helemaal niet zoveel. Want dat begrijp ik wel. Dat vinden de mensen hier niet leuk. Janga heeft de bal voor Willem 2, dat één keer gewisseld heeft trouwens. Hutten in de ploeg gebracht voor Richters. En de bal bezit voor Gravenbeek, rechtsachter. Die hem eigenlijk alleen maar terug kan spelen naar Biemans. Biemans zegt naar Koeuwiets. Die voelt zich niet zo zeker in dergelijke situaties. is al in de eerste helft een aantal keren opgevallen. Dit keer maait hij de bal naar voren. Komt op het hoofd van Wischerhoff. Die wint van Janga in de lucht. Kijken tegen de zon in. Allebei. Wint er vervolgens ook nog een keer het duel als de bal wat lager is. Dan krijgt dan de bal weliswaar met een beetje geluk bij Chadli. Aan de linkerkant voorin bij Twente. Chatli tussen twee tegenstanders in. Verspeelt de bal. Brahma doet dat ook, maar heeft een tik gekregen. En zo krijgt Twente een vrije schop te nemen in het begin van deze tweede helft. Die goal van uh, Luc de Jong. Zes minuten voordat het rust werd op aangeven van Ruiz heeft Twente denk ik wat rust gegeven. Heeft Twente toch in ieder geval het idee gegeven dat het normaal gesproken vandaag met de drie punten in ieder geval goed moet komen. Zover is het natuurlijk nog niet, maar dat straalt Twente wel uit. Terwijl de verre trap nu in de richting gaat van Ruiz op de rug terecht komt van uh, Luc de Jong. Die geen idee heeft waar de bal gebleven is, dat heeft Van de Heide wel. En die heeft hem dan vervolgens opgepikt en die heeft gepaast ook ineens naar Janga. Janga naar de rechterkant. Hutten, de, de nieuwe man dus bij de Tilburgers. Die toch echt onder normale omstandigheden een punt nodig hebben hier vanmiddag om aan degradatie te ontsnappen. Hoewel met de tussenstand in Venlo heeft dat zelf niet zoveel zin meer. Wel nu uh, Willem II probeert uit te verdedigen. En van rechts naar links, van links naar rechts paas. En de bal uiteindelijk bij Pereira komt. Pereira ziet dat zijn ploeggenoot nu van de Heide de bal heel dom verspeeld. Daar gaat Twente met een counter Maar Krijgt Brahma de bal niet onder controle die hij van Luc de Jong meekrijgt. Op 25 meter van de goal. Niet het uh, toonbeeld van technisch verluft Wout Brama, Ook niet het... Uh, type speler dat goal na goal maakt. Sterker nog, drie in zijn hele carrière. Dat is niet veel. Krijgt de bal dus niet mee. Wel een ingooi nog voor Twenton. Dat weer om twee. Via een uitgestoken been daar een aanval onderbrak. en kosten van een ingooi. Ruiz, Ruiz. 20 meter van de goal. Knap schot. Maar wel een halve meter naast. Goed gedrukt. Weinig ruimte gekregen. Maar ook niet veel meer nodig gehad dan dat. En de bal uiteindelijk uh, naast gedrukt door uh, nog een van de verdedigers van Willem II, benen die dat schot dus nog heeft aangeraakt. Hoe schop gaat er nog komen voor Twente dat op 1-0 voorsprong staat in eigen huis tegen Willem II. Met deze standen kan AZ straks de vierde plaats gaan vieren, Ragnar Meijer. Zou mooi zijn voor de mensen in het stadion. Het is 2-0 tegen de Graafschap. En er is vier minuten gespeeld in de tweede helft. Klavan is weg aan de linkerkant voor de thuisploeg. Daar is Holman Achterin misschien nog Benschop. Maar een uitstekende sliding bij de Graafschap van Van der Pavert. Ter hoogte van de strafschopstip. Hij is er halverwege de eerste helft ingekomen voor de man die toen buiten de lijnen liep. Wormgoor met een blessure er vanaf gegaan. Evers is toen naar de andere kant gegaan in de verdediging. Bij de ploeg uit Doetinchem, die er een aanvaller Bargas heeft bijgegooid. Omdat er toch iets moet gebeuren met de dadendrang op het bord vandaag bij Excelsior tegen Utrecht. Het doelsaldo van de graafschap is inmiddels slecht. En dat gaatje zou drie punten kunnen worden als dit allemaal zo blijft. En is de graafschap nog niet helemaal zeker van lijfsbehoud. Sterker nog, dan kan het spannend worden. Achterin balbezit. Waterman heeft de bal. Speelt hem naar de linkerkant. De bal nu in het centrum bij de Graafschap. Een meter of tien buiten het eigen strafschopgebied. Balbezit voor Buist. Dan gaat hij naar Ties Evers aan de rechterkant. En is er niemand eigenlijk die zich aanbiedt. En dus moet hij een lange bal hanteren richting de middenlijn. Waar de ridder een duel uitvecht. En die een vrije trap de Belg namens de Graafschap meekrijgt. Minuut 51 op het scorebord. Het is 2-0 bij AZ de Graafschap. En EC, Rode EC dan. Frank Wielaard. 47 minuten onderweg in de pauze. Geen wissels bij beide ploegen. En de vraag was natuurlijk: um, wie gaat er. Uh, wat gaat uh, de coach Harm van Veldhoven van de Rode EC eigenlijk doen? Maar we gaan eerst even kijken wat, er bij Evert, wat ze bij Evert allemaal aan het doen zijn. Groningen is weer op voorsprong gekomen in Den Haag. Een uitval en een prachtige goal van Petter Andersson. De Zweed, die door zoveel leed is geplaagd. Hij kwam vrij aan de linkerkant. Een hele moeilijke hoek, stifte de bal over Coutinho in Groningen met 3-2 aan de leiding. En we gaan weer naar Bast. Twente, Willem 2, wordt 2-0. Douglas, de Braziliaan, Tikt een hoekschop die via een omweg bij de tweede paal komt. Van dichtbij even krachtdadig als hard binnen. Bal boem in het dak van het doel, geen houden meer aan voor Kujovic. En daarmee komt Twente op 2-0. Geen bal voor het doel, waar iedereen bij Jansen toch eigenlijk op verwachtte. Maar de bal op de rand van het straffelgebied, waar Lanza totaal vrij staat. De bal volgens verlengt naar de tweede paal. En Douglas, boem, hard bij de tweede paal. Staat redelijk vrij ook. Randt de bal langs Kujovic. Het is voor 2-0 voor Twente in het duel tegen Willem II. Lijkt dus daar in ieder geval beslist. Uh, nou ja, anderen staan ook op voorsprong. Alle kanten kan het nog op. Uh, NEC-Roda, kan dat nog een andere kant op, Frank Wiela? Nou ja, dat was dus eigenlijk de vraag. Wat gaat Harm van Veldhoven, die Roda toch behoorlijk aan het voetballen heeft gekregen dit seizoen. Maar nu het even niet gaat, nu NEC daar toch een middeltje tegen gevonden heeft. Wat heeft Harm van Veldhoven dan kunnen omgooien in de rust? En vooralsnog zou ik willen zeggen, gebeurt er helemaal niks. Gaan we lekker op een ander veld kijken bij Rachtoffen. 52e minuut, prachtige bal van Holmen aan de linkerkant, een steekpaas. Zo in de voeten van Sigtorsson, de IJslander die kijkt en die plaatst de bal in de lange hoek bij de Graafschap. Waterman heeft geen kans, maar met name de paas is prachtig bij dit doelpunt. 3-0 bij AZ de Graafschap en uh, dat lijkt toch beslist hier. Ronald van der Geer, Herenveen, Ajax. Nou, ver, verre van beslist hoor. Het is 2-1 voor Ajax door die snelle goal naar rust. Dus van Eriksen. Maar Herenveen zet wel aan. Goede actie net van Janmaat. Voorzet net over Dost heen en door Ajax corner gewerkt. Corner komt nu van Herenveen van Berends. Daar komt Vermeer met twee vuisten. Dan brengt Jan Maat de bal terug richting het schafstofgebied. Althans, dat was de bedoeling. Maar dat lukt in eerste instantie niet. In tweede instantie gaat dat met de voeten een stuk beter. El moet dan doorkop van de wiel uitverdedigen. Maar Herenveen houdt de druk erop. Hier is Berends vanaf de linker kant. Dreigend naar Van der Wiel. Heeft dan drie schijnbewegingen in gedachten. En ja, dan gaat het niet goed. Als je die ene moet uitvoeren, komt dan Van der Wiel weer tegen. Is hem kwijt. Heeft nu ook nog Eriksen voor zich. Berends bij de cornervlag. Wil dan door de twee heen. Dat lukt niet. Eriksen pakt de bal op en uh, verdedigt uit. En dan heeft de jongen namens Ajax te pakken. Maar een snelle voortzetting richting Evisilio is hem niet gegund. Dan pakt de Seel de bal weer op. Maar dan wordt er een overtreding op hem gemaakt door uh, Hakloed. En een uh, vrije trap voor, uh, voor Ajax. Maar er is nog wel het een en ander gebeurd. Ajax heeft bijvoorbeeld de 1-3 kunnen maken via de dus zeel goede combinatie met um, uh, Sulemani. Maar die bal ging net naast de goal van Veen. En een enorme kopkans voor Elm na een goede actie aan de rechterkant... bij Veen van Narsing. Weer een kopkans, de derde in deze wedstrijd. En weer ging die vrij eigenlijk zoals die stond Elm... naast de goal van uh, Kenneth Vermeer. En zo is Ajax een paar keer ontsnapt als de bal door de lucht... in het schafschopgebied uh, komt. En steeds weer Breuer in eerste instantie. Hakloent kort voor rust. En nu dus uh, Elm die niet het hoofd op de juiste manier tegen de bal... Krijgen waardoor? Vermeer dus niet te kloppen is op deze manier. Nu Vertongen. Oh, die rommelt. Vairine. Vairine rond het En dan uh, grijpt Vertongen opnieuw in. Vertongen stond met de bal aan de voet. Zonder een beetje te rommelen. Uiteindelijk komt Vairine aan. Pakt hem af. Loopt richting de rand van het strafschipgebied. Maar wordt net voor die rand gestuurd door Jan Vertongen. Correct volgens Bramar. En Ajax inmiddels in de counter met Soelemani. Komende vanaf de linkerkant richting het strafschipgebied. Soelemani wil dan een steekbal geven richting de Jong. Daar zit Elm tussen. Gaat de bal weer naar de linkerkant. Daar Waar Christian Eriksen zich ophoudt. Bal terug naar Anita. Anita weer met een steekbal richting het strafschopgebied. De Jong met twee man. De Jong schiet wel. En Stoer Ellenkart moet redden. Nou, nu gebeurt het dus aan deze kant. De Jong staat met twee man in zijn rug. Maar komt toch met de rug naar de goal. Uiteindelijk tot het draaien en het schieten op de goal van Heer Veen. Maar een goede reactie van Stoer Ellenkart na 54 minuten. Ajax dus op een 2-1 voorsprong. Opvallend. Ajax stoorde twee keer in deze wedstrijd vanaf de aftrap. Je zou wensen dat ze nog een keer mochten aftrappen. Maar ja, dan moet Heer Veen eerst een doelpunt. Maken. Vertongen heeft het balbezit voor Ajax. Deze wedstrijd zit voor de Amsterdammers nog zeker niet in de tas. Doelpunt maken is één, maar Heer de Veen is heel erg gevaarlijk. 55 minuten zijn er gespeeld. Oh, nu wordt Eriksen vrijgespeeld. Eriksen in het schasselgebied legt de bal terug. De penalty stip. Weer naar Eriksen aan de linkerkant. Eriksen, wie gaat er schieten? Eriksen schiet uiteindelijk naast de goal van Heer de Veen. Nou, zoals ik zei, er gebeurt genoeg. 55 minuten, maar Ajax staat wel met 2-1 voor. De top 3 op voorsprong. Ook PSV dat jaagt op de tweede tegen Vitesse, en die houdt kan. En toch hangt er een begrafenisstemming hier. Het enige wat ontbreekt is waarheen, waarvoor. Want met deze standen op de andere velden is het kampioenschap uitzicht voor P.S.V. Ik kan er alleen nog maar een uh, tweede plaats worden behaald. 1-0 de voorsprong door de Doelbert van Berg. Ook nog een Schwalbe gezien van uh, Zuzak. Kreeg daarvoor de gele kaart. Mist over twee weken Groningen uit. Dus dat kon er ook nog wel bij. Nu balbezit voor Vitesse. Vitesse probeert het zo af en toe nog wel eens. Maar het lukt niet uh, echt. En Vitesse zit echt in de problemen... met de stand van Excelsior uh, op de andere velden. Want de laatste wedstrijd is tegen Excelsior. En die kon wel eens van heel cruciaal belang worden... voor uh, de nacompetitie. Balbezit van het rondspelen via het rondspelen door Vitesse. Vitesse staat nog altijd 1-0 achter tegen PSV. Excelsior eh, tegen FC Utrecht, Arno Vermeulen. Excelsior, waarvan veel mensen vinden dat het eigenlijk gewoon te goed voetbalt... voor de zie hè? Ja, maar dat helpt niet, Tom. Want nee. het kan nog steeds ontsnappen. Maar die kans is toch niet zo groot. Ze zijn afhankelijk van de graafschap. En dat heeft op papier volgende week natuurlijk een wedstrijd die de graafschap zou kunnen winnen. Maar ze hebben daar helemaal geen boodschap aan. Ze spelen gewoon weer. Erg leuk voetbal. Als je vond naar Ryan Kolwijk. Kijk die middenvelder... Die schijntraag lijkt. Maar die gewoon zo snel denkt. Die speelde zich fantastisch vrij. En schoot de bal in. Het is dat vorm in het doel staat. De beste keeper op de Nederlandse velden. En die pakte die bal. Anders was het 3-0 geweest. En net weer Kolwijk die testte van afstand. Hij keek naar de keeper en schiet van een meter of 30 die bal. Maar net over het doel. Het is zo'n ongelofelijke technicus, het is zo'n knappe speler... dat hij, maar dat geldt eigenlijk voor al die spelers van Excelsior... absoluut niet naar de eerste divisie zouden moeten. Een paar zullen naar, paar zullen naar Feyenoord gaan, waaronder Klaas hier de middenvelder. Maar ook Koolwijk kan echt in de subtop-eredivisie makkelijk mee in Utrecht dan. Ja, Utrecht gooit de moesje er maar in, kunstgaars of niet. Om toch te kijken of er op de lange ballen wat te halen valt. Duplan is vertrokken. Ja, dat ziet alle veel aardigheid, maar het rendement ligt zo laag. En nu dus met de moesje erbij van Wolswinkel meer van de zijkant. Dan komen Misschien misschien kansen nu met... de voor de goal. En dan kan De Moesje er net niet bij. De bal gaat voor de goal langs. En ook De Moesje bij de tweede paal. Is niet in de mogelijkheid om die bal in het doel te schieten. En zo blijft het bij Excelsior tegen FC Utrecht. Dus 2 tegen 0. Gaan we weer even naar Heerenveen tegen Ajax. Ronald van der Geer. een de corner van Narsing. 2-1 voorsprong voor Ajax. Breuer komt in het schasselgebied richting Elm. Bal gaat niet weg. Dan een omhaal van Hartloent. Wordt nog aangeraakt en net gepakt voor de lijn door Kenneth Vermeer. Die bal komt zo net onder de lat. En Vermeer strekt zich. En heeft die bal uiteindelijk te pakken. Maar het geeft wel aan dat Hierreveen. Het zeker nog niet heeft opgegeven. En Ajax toch echt moet oppassen. Zojuist werd vertongen aan de zijlijn. Notabene afgetroefd door Vairine. Het gaf Narsing de gelegenheid om er vandoor te gaan. Hij uh, veroorzaakte of hij kwam uiteindelijk wel richting het strasschopgebied. En via Boylissen werd het een corner. Nu Ajax dat heel gemakkelijk nu de zeeuw en dan de jong vindt in het strasschopgebied. En die heeft toch een redelijke vrijheid. Maar heeft dan zoveel tijd nodig om de bal onder controle te krijgen. En te bedenken wat hij gaat doen. Dat Soer Elkhard kan ingrijpen. Heerenveen heeft weer balbezit. 58 minuten gespeeld. Als Episilio de bal verovert en wij Frank Wielert is gaan bezoeken. Daar staat het namelijk. 3-0 voor NEC. 55 minuten onderweg. En uh, het is Flemings die de doelpunt maakt. 21 goals voor hem. En wij gaan naar Twente. Dat zou ik niet doen, want uh, er is wel gescoord. Maar er is ook weer niet gescoord, want er gaat de vlag omhoog voor buitenspel. En dus blijft het gewoon 2-0. Okay. Frank Wila gaat maar weer verder dan. De NEC Roda. Ja, het feestje in Nijmegen natuurlijk voor Björn Flemings. Daar weten ze misschien nog niet dat Boejekin ook op 21 staat. Maar Flemings uh, staat dat nu in ieder geval ook. Twee topscorers dus in de Eredivisie. En voor Flemings geldt dan natuurlijk ook... Dat hij hier de beste doelpuntenmaker in Nijmegen is aller tijden. Want hij is Hans Frenneker gepasseerd. Die maakte er ooit 19. En inmiddels dus Vlaming's met 21 goals. De best scorende speler in één seizoen voor Nijmegen ooit. En 3-0 tegen Rodi SC. Dat telt natuurlijk ook. Gaan wij even naar Venlo. VVV, het zal juichen bij deze standen. Thuis tegen Feyenoord. Henkok. Ja, dat geloof ik wel, maar dat levert heel weinig op. In elk geval, uh, ja, wat levert erop? Deelname aan de nacompetitie om tegen uh, de degradatie in elk geval voor te voorkomen. Feyenoord stopt in die tweede helft. In elk geval meer energie in de wedstrijd. Dat is alle verdiensten van de eerste helft was buitengewoon slap. Wat heeft het opgeleverd? Geen uitgespeelde kansen. Wel twee kopballen uit een uh, hoekskop. Een kopbal uh, van Wijnaldum. En ook een kopbal van Bahia. En ook van Fer. Uh, maar ook VVV was in de kanten nog gevaarlijk. Met een schot in de korte hoek van Fujisevic. En ik moet zeggen dat uh, Been wel heeft ingegrepen. De zwakste verdediger dat was Martens Indi. Hij stond de linker verdediger. Daar de nu, staat De Claire nu. En hij speelt tegenover Moussa. En Moussa is de gevaarlijkste aanvaller van uh, VVV. Ja, en een dubbele spits nu. Dubbele spitspositie. Het is uh, Larsen en Castanja. Een schot. Nu van Wijnaldum. En er wordt knap buiten de palen getikt door de Gentenaar. En zo blijft het in Venlo. Nog steeds 1-0 voor VVV. Bob van der Tak praat ons dus even bij over NAC tegen Heracles. Ja, daar zitten we in de 58 e minuut. Het is nog steeds 1-0 voor NAC. Heracles kan daar natuurlijk niet tevreden mee zijn. Zeker ook gezien de standen op de andere velden. Want Utrecht en Feyenoord achter. Unieke kans voor Heracles om op die achtste plaats te komen. Zeker ook met 11 tegen 10. Maar voorlopig lukt het nog niet. Peter Bos heeft wel ingegrepen in de rust. Heeft een vierde aanvaller in het veld gebracht. Ellery Cairo in plaats van Mark Looms. Waardoor Heracles nu dus nog maar met drie verdedigers speelt. Maar wel met vier aanvallers. En Cairo was ook de gevaarlijkste man tot nu toe in de tweede helft. Verscheen vrij voor het doel van Nak. Vrij voor ten Rauwelaar. Maar die had een goede redding in huis. En zo hield hij de voorsprong voor Nak op het bord. Luiks namens Nak was ook nog gevaarlijk. Maar diens inzet ging voor langs. Maar ja, Heracles met 11 tegen 10, dan zouden ze hier toch wat moeten gaan halen. Maar voorlopig dus nog altijd de 1-0 voorsprong voor NAC. Ja, ik zeg altijd op die dunne, magere voorsprong in Heerenveen, Ronald. Ja, door Stoer-Hellegard, want er was een kans weg voor EBicilio. nadat er uh, eerst druk werd gezet op Kruiswijk, van Ebicilio vrij voor Stoer-Hellegard en uiteindelijk kon de Deense keeper redden. Corner van Ajax is inmiddels genomen. 60 minuten, 61 minuten gespeeld. 2-1 voorsprong voor uh, de Amsterdammers die uh, verre van goed spelen. Laat dat had duidelijk zijn, want uh, Ajax en Heeren het is een beetje gelijkwaardig deze middag. Ajax heeft het tempo in de tweede helft wel iets omhoog geschroefd. In de eerste helft ging het combineren stroef in een laag tempo. Nu gaat het wel een tempootje hoger en ontstaat er wel wat meer gevaar. Maar mede ook omdat Heer de Veen met name aanvallend denkt. En iets aan die twee en achterstand wil doen. Waardoor er wel eens gaatjes vallen achterin. En dan probeert Ajax als een de counterploeg razendsnel om te schakelen. En in de buurt te komen van Stoer Ellegard. Nu een lange bal van Vertongen, bedoeld voor Ebicilio. Die dus net die grote kans kreeg. Hij zette zelf druk op Arnold Kruiswijk. Die verloor de bal vervolgens aan Demi de Zeeuw. De Zeeuw keek dat uh, Ebicilio was meegelopen. En toen kreeg Ebicilio de bal aangespeeld aan de linkerkant van het strafschopgebied. Maar Stoer Ellegaard was de sterkste in dat 1 tegen 1 duel. Nu verliest Elm de bal aan Anita. Die is op de helft van Eer Veen. Maar paast hem zo weer in de voeten van Gouwe Leeuw En via Vairine moet dan Eer de Veen Maar die denkt veel te veel tijd te hebben. En de tijd heeft hij niet. Want Anita was er. Anita nu vanaf de linkerkant met een voorzet. Die hoog in het strafschopgebied komt. Weggewerkt wordt door Kruiswijk, weliswaar half. Dan kan Varine de bal niet ontvangen, want dan wordt hij weer ontfutseld door Eriksen. En heeft Ajax weer bal bezit met Ebi Cilio in de as van het veld naar De Jong. Drie meter voor het schras De Jong speelt zich vrij en laat dan een rare, rare hobbelbal los die langs de goal van Heerenveen hobbelt. Zo zijn er dus wel momenten genoeg hier. 2-1 voor Ajax en die uitgang. 2-0 PSV. De assist is natuurlijk van anders? Zoetzak bezig aan zijn laatste competitiewedstrijd dit seizoen. Hij geeft de bal perfect voor. Marcelo, de centrale verdediger, mee naar voren. Scoort de 2-0 voor PSV. Wat dat betreft zit het wel goed. Maar ja, maar ja die andere velden moeten ook nog meewerken voor PSV. PSV leidt in ieder geval door het goede doelpunt van Marcelo. Die wel helemaal vrij mag inkoppen op die voorzet van Zoetzak. Zijn veertiende assist van dit seizoen van Zoetzak. Marcelo scoort 2-0 voor PSV. Die hebben dus een ruime marge net als Twente. En Ajax nog steeds die dunne marge, Ronald. Ja, 2-1. na 63 minuten. Lange bal richting Berends. In de lucht geklopt door Van der Wiel. Heeft Berends ook nog een afvallende fout gemaakt volgens Brahma. En is Ajax even uit de zorgen. Want mag het op uh, eigen helft, vlakbij het eigen stadsopgebied. Een vrije trap gaan nemen. Tobi Alder Doet dat razendsnel richting Kenneth Vermeer. En die geeft de bal dan mee aan Jan Vertongen. Ook Ajax is er nog niet gerust op. En is echt op jacht naar die derde treffer in deze wedstrijd. Om dan met een gerust hart te kunnen afreizen richting de bekerfinale. En in elk geval te weten nou altijd het kampioenschap in eigen hand te hebben. Vertongen in de middencirkel. Even rondgespeeld met al de wereld. Dan wordt er druk gezet op Vertongen door Vayrine. En besluit Vertongen de aanvoerder en centrale verdediger van Ajax maar weer terug te spelen naar Kenneth Vermeer. Net iets voor zijn eigen strafschopgebied. Dost gaat dan maar eens kijken voor die tijd trouwens. Vermeer die bal al richting de helft van Herenveen, Daar waar Soleimani geklopt wordt door Jammaat. En dan Narsing de bal ontfutselt. En Narsing heeft hem nu te pakken. Gaat er eerst opstaan, maar komt dan toch op snelheid. Narsing op de helft van Ajax aangekomen. Aan de rechterkant. Maar de Zeeuw zet hem dan de voet dwars. Doet dat eigenlijk vrij gemakkelijk. Balbezit van Ajax levert het niet op. Want Hakloed ontvangt weer en speelt naar Breuyer. Nu linkerkant, maar was Tegeler. 3-0 bij Twente Willem 2. Dan is de wedstrijd hier natuurlijk wel definitief voorbij. Ik denk dat Jansen de treffer achter zijn naam krijgt die een hoekschop neemt. Nou weten we bij Jansen dat hij dat als geen ander kan om zo'n bal in te draaien. Die bal komt bij de eerste paal. En de vraag is, wordt die bal door iemand aangeraakt? Mocht dat het geval zijn, is de volgende vraag door wie dan wel? Veel mensen staan er wel bij. Ja, die bal moet door iemand zijn aangeraakt. Ik denk dat het Luc de Jong is. Die dan de, de bal het laatste raakt. Met zijn uh, rug. Op een van de verdedigers van Willem 2 wellicht. In ieder geval is Kujofiet verslagen. En uh, is het met een piepklein rotje op de achtergrond. 3-0 geworden voor Twente in de wedstrijd tegen Willem 2. Ja, corner ja. ja. ja. ja, van Narsing bij die 2-1 voorsprong voor Ajax. Het balbezit toch voor Berends, omdat Ajax die bal niet wegkrijgt. Nu aan de linkerkant, die corner werd genomen vanaf rechts. Berends richting de achterlijn, achtervolgt de Boylissen. Bal gaat via Boylissen over de achterlijn. En nu mag Berends zo een corner gaan nemen vanaf de linkerkant. Maar die corners ontstaan na een enorme kans voor Herenveen, Want bijna had Veyrin zijn tweede doelpunt van deze wedstrijd gemaakt. Actie over 4-5 schrijven in het gebied van Ajax. En uiteindelijk het schot van Vairine gered door Vermeer. Corner genomen. Komt bij de tweede paal. Hakloent kopt die bal dan terug. Maar dan is Vermeer net iets boven Elm uit. En kan die bal in de handen pakken. En de rust herstellen voor Ajax. Maar dit was een aardig moment voor Heerenveen. Te beginnen dus bij Narsing. En vervolgens mocht Ajax rustig, of zag Ajax toe hoe Heerenveen rustig kon combineren in het schafschopgebied van de Amsterdammers. Uiteindelijk dat schot dus hard van Vairine. Man die ook al de eerste goal maakte. En een gele kaart kreeg in deze wedstrijd. Vairine volgende wedstrijd geschorst en waarschijnlijk. Dus actief in zijn laatste wedstrijd voor de Vriezen. Had zich onsterfelijk kunnen maken door die 2-2 binnen te schieten. Zover is het niet. Het is 2-1 voor Ajax. Als Vertongen nu met een steekbal probeert uh, de Jong weg te sturen. Randschaps op het gebied van Veen. Maar we gaan naar Henk in Venlo. Het is gelijk geworden. De voorzet kwam vanaf de rechterkant van het veld. Die was van Biseswar. En Wijnaldum die kopte de bal achter doelman Gentenaar. Een fraai doelpunt. De eerste uitgespeelde kans in de tweede helft voor Feyenoord. En stootvaart misschien nog alles goed voor Feyenoord. 1-1 in Venlo. Ragnar. Holmen aan de linkerkant het strafschopgebied in Van de Graafschap. Verdedigers grijpen niet in. Bal teruggetrokken. Pelle mag de 4-0 aantekenen in de 67ste minuut van deze wedstrijd 4-0 voor Pelle in zijn afscheidswedstrijd Arno het zal aan Excelsior niet liggen. Die doen er alles aan om Feyenoord te helpen voor die plaats acht. Het is Zegelaar van de flank. En Roorda weer, die komt daar voor de goal met zijn enorme loopvermogen. Zijn tweede goal al van de middag, de Fries, die bij Herenveen niet goed genoeg was. Maakte dus twee goals voor Excelsior. Het is 3-0 en dan is het voor Utrecht, lijkt het wel afgelopen. Ze kregen kansen op 2-1. De Moesje werd geduwd in zijn rug toen hij de bal wilde inkoppen. De Kolwijk. dat was een penalty, maar niet gezien door de Belgische arbitrage. Maar aan de andere kant heeft Vorm weer een paar keer... Van Fantastisch gered, onder andere op een bal van Bergkamp. Die dacht dat hij al gescoord had. En toen kwam vorm en een reflex. Nou, het is onvoorstelbaar. U moet vanavond even naar de beelden kijken. Wat de reactie van die doelman. Maar toch vorm tegen Excelsior. De Rotterdamers hebben wel drie keer gescoord. En dus, Henk uh, Kok, gloort die achtste plaats weer voor Feyenoord. Ondanks die 1-1 stand daar. Ja, omdat de concurrentie uh, Heerlijk op achterstand staat en ook die andere ploeg Utrecht staat op achterstand. En zo kan Feyenoord meteen één een puntje pakken, wellicht in deze wedstrijd. En dan komt het op de gelijke hoogte, ook op uh, 44 punten. Maar Feyenoord speelt absoluut geen grootse wedstrijd. Integendeel, het misje wat VVV in die tweede helft al iets te gretig. Van kort voor dat dopen van Feyenoord... heb ik een prachtige kopbal gezien van Ucebo. Er stonden drie Feyenoorders bij, bij hier, moeten we we afstoppen. Maar op die vrije schop van Meowes kwam Ucebo, die kwam uit de dekking, kwam naar die bouw toe. Prachtige kopbal, maar even Vraag een keer door Mulder. Maar nu dringt Feyenoord aan. Nu stopt Feyenoord nog meer energie in de wedstrijd. Van het de mogelijkheden. Het ziet de kansen om die achtste plaats in die tweede helft van de competitie alsnog te pakken. Dankzij het doelpunt. Het eerste doelpunt van Feyenoord in deze wedstrijd van Weenaldum. En het staat hier in Venlo 1-1. Ondertussen meld ik u dat de ruststand bij de topper in Engeland tussen Arsenal en Manchester United 0-0 is. Eerder vandaag won Liverpool met 3-0 van Newcastle United. Een van de drie doelpunten voor de Reds. De derde werd gemaakt door Dirk Kuyt uit een penalty. En wij gaan weer gewoon voetballen hier. Twente en PSV in veilige haven. Herenveen Ajax, daar gebeurt het Roland van der Geer. Na 68 minuten staat Ajax op een 2-1 voorsprong. Maar dringt Herenveen aan. Berends nu vanaf de linkerkant, geeft de paas. Linkerkant schras op Narsing. Die wil dan met een handige beweging langs al de wereld, dat lukt niet. Maar Heerenveen houdt wel het balbezit met Narsing aan die linkerkant. Elm is daar, Svek biedt zich aan, net in het veld gekomen voor Hakloem. Maar het gaat naar Berends, weer aan die linkerkant. Randstrafschopgebied, iets verder links staat Narsing. Komt er nou nog een voorzet? Ja, daar komt hij. Maar die voorzet komt eigenlijk terecht in een soort van niemandsland. Daar waar Ebicilio de bal nog achterwaarts kopt En er uiteindelijk niet kan voorkomen dat Heerenveen dus weer in corner mag nemen in deze wedstrijd. Na 69 minuten, de 2-1 voorsprong. Even een discussie. Wie gaat de de corner nemen bij Heerenveen. Dat is Narsing, die zich even aan de linkerkant ophield. Maar nu toch echt naar de rechterkant wordt gedirigeerd. Door zijn ploeggenoten met de opdracht: legt die corner nou eens op het hoofd van een van de meegekomen verdedigers. Of op het hoofd van Bas Dost. Of misschien wel op het hoofd van Victor Elm. Tot nu toe is Herenveen niet dodelijk gebleken in de lucht. Maar drie keer mis... dan zou het de vierde keer toch eens een keer goed moeten komen. Daar komt die bal van Narsing. Maar die komt nu heel laag. En kan dan gemakkelijk door al de wereld worden weggetrapt uit zijn eigen strafschopgebied. Jan Maat brengt de bal dan terug Richting de rechterkant naar Narsing. Maar doet dat zo ongelukkig. dat Narsing halverwege de helft van Ajax. die bal niet binnen kan houden. En Ajax nu via Nuklas Boyzensen kan gaan ingooien. Krijgt die bal van Eriksen. En dan gaat Boylensen eens om zich heen kijken. waar die bal naartoe kan. als Ajax zich opmaakt voor een wissel. Demi de Zeeuw. Hij kreeg dus een basisplaats. El Hamdoi moest op de bank plaatsnemen. Hij gaat nu naar de kant en dan komt er wat meer fysiek in het veld met Eno. Die dus de laatste 20 minuten en een beetje mag spelen namens Ajax. Ajax dat dus wel op een 2-1 voorsprong staat. Maar nog altijd niet zeker is van een overwinning hier. Vooral omdat heer de Veen kans op kans krijgt. En in elk geval zeer dreigend is in deze wedstrijd. Geen vierde plaats voor Ado. Zelfs geen top 5. en dus geen kale kop voor een medepresentator. Ado ter FC Groningen. Staat 2-3. Evert. Ja, want FC Groningen staat inderdaad hier nog altijd voor met 3 tegen 2. Petter Andersson wordt nu vervangen door de jonge Virgil van Dijk. En dat haalt even het tempo uit het spel van Ado. Het aanvalstempo. Want Ado probeert natuurlijk uit alle macht om toch weer langzij. Sterker nog om ook weer op voorsprong te komen. Het mag nu een hoekschop gaan nemen van de rechterkant. Verhoek een uitdraaiende hoekschop. Maar de spelers van Groningen protesteren dat die bal over de achterlijn zou zijn gegaan. En dat is ook zo gezien door de assistent scheidsrechter. En ook gefloten door Pieter Vink. Het is de tweede keer al dat een corner van Verhoek zoveel curve, zoveel draai, zoveel effect heeft. Dat hij hem dus via de achterlijn, zeg maar over de achterlijn. Toch voor het doel weten krijgen, maar de arbitrage heeft dat goed gezien. Wat de arbitrage niet zag, althans, waar ze niet aan wilden, was een tweede strafschop voor Ado. Een duel in de lucht tussen Immers en Stenman. Er werd al wat geduwd, maar het was ook geen penalty. En Pieter Vink legde hem het recht niet op. Goed, Groningen leidt hier nog in Den Haag tegen Ado. Henk, wat is er in Venlo aan hand? Het is 2-1 geworden voor VVV door een doelpunt van Moussa. En je zou dat doelpunt bijna identiek kunnen noemen aan dat eerste doelpunt van VVV... Nu was Feyenoord met heel veel mensen voor de bal En plotseling de uitbraak over de rechterkant van het veld. Wegen die supersnelle Moussa. De Kler moet toch gewaarschuwd zijn door Martens Inda. Maar de Kler was nergens te bekennen. En met een prachtig doelpunt scoort Moussa de 2-1 voor VVV. Ragnar. 5-0 voor AZ. Het kan allemaal niet op. De 72e minuut. De actie aan de rechterkant richting de achterlijn. Is van Charlison Benschop. En bij de eerste paal Graziano Pelle. Genomen voor Sifoson. Hij kan zijn tweede maken in zijn laatste wedstrijd voor eigen publiek. Het publiek in Alkmaar. Het is 5-0. En het doelstolen van de graafschap het wordt maar slechter en slechter. Ja, dat heeft allemaal gevolgen. We gaan er zo heel even kort uit voor het nieuws van 4 uur. We zijn snel bij u terug. Er is geen sterk. Maar ik ga u alle tussenstanden even noemen. Twente in Veilighaven. Dus 2-0 voor tegen Willem 2. 3-0. Eh, sorry, is dat inmiddels geworden. Herenveen Ajax. 1-2 staat er daar nog altijd. Een dunne voorsprong voor de Amsterdammers. PSV Vitesse. 2-0. AZ met 5-0 voor. Op de vierde plaats tegen de Graafschap. NEC Roda staat 3-0. ADO Groningen 2-3. Excelsior Utrecht 3-0 ook. NAC tegen Heracles nog altijd 1-0. En VVV net weer op voorsprong tegen Feyenoord. Belangrijk voor de plaats. 2-1 in Venlo. Kijken we even naar de virtuele stand. Twente, Ajax en PSV blijven op gelijke afstand van elkaar. 71 punten voor Twente. 70 voor Ajax en 68 voor PSV. Virtuele stand dus. AZ zou definitief vierde gaan worden met deze voorsprong. Deze dikke winst op de Graafschap. 59 punten. FC Groningen zou op doelsaldo misschien nog in de buurt kunnen komen. Maar dan zou het ongeveer 20 keer moeten scoren in de laatste wedstrijd. Het staat op voorsprong dus bij ADO. En wij melden ondertussen dat het ook nog 4-0 is geworden bij NEC tegen Roda. Zo wordt hij meer erover na het NOS-journaal van 4 uur. Dan meer over de consequenties en de standen. Tot zo.